...vaak in uw leven met Onze Vader gebeden... ...Onze Vader die hem zei uw naam... de koninkrijk ook niet wil geschieden... ...gelijk in hemel zo. Ja? ...amen en dan gaan we eten, weet je wel... ...ja toch? Als we vaak rustige momenten hebben in de gemeente... ...dan wil iemand wel eens met het Onze Vader starten... ...en iedereen gaat erachteraan. Maar ik vraag me wel eens af... ...of we werkelijk beseffen wat Onze Vader inhoudt. Want als je echt Onze Vader snapt... ...als je hem echt snapt dan denk ik dat er bijna geen pijn meer in je leven en in je ziel door kan dringen om het tegen de grond aan te duwen. En we zijn allemaal op een bepaald niveau aan het groeien... om steeds verder te snappen wat verzoening is. We leven dus uit genade door het geloof in Yeshua. Hij was al bereid om te sterven op Golgotha en uw rekening te betalen... En hij durft ook nog op het kruis te zeggen, vader vergeef me moordenaars wat ze doen, ze snappen het echt niet. Ik denk als er mensen zijn in uw leven die u op welke manier dan ook pijn bezorgen, ga dan eens bedenken, zou die persoon dat nou willen in mijn leven, echt nou ga ik als pijn doen. Of zou mensen een gedrag hebben die jou gewoon pijn doen. We moeten gaan nadenken over wat gebeurt er dan zul je zien dat het vergeven van de ander heel eenvoudig is. Want wij kunnen vergeven, omdat Gods geest in ons woont. Want door die geest heeft Yeshua gezegd... Vader, vergeef mijn moordenaars. Ze weten niet wat ze doen. Moeten luisteren. Er staat, bid, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Heer, leer ons bidden, hadden ze gezegd. Net zoals de discipelen van Johannes de Doper. Want die leert ze ook bidden. Ik denk dat dat, dat uh, geweldige mannen waren om te bidden, bidden, bidden. Maar er staat heel duidelijk, bid dan al dus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam en de naam van vader is. Jawe, in het hoge priestelijke wet zegt Jezus, ik heb uw naam aan de mensen bekendgemaakt. Uw naam worden geheiligd. Wat was geheiligd ook alweer? Apart gezet, heel bijzonder, moet je over nadenken. Die naam van de vader, Yahweh, is een naam boven alle naam. En die naam is gegeven aan Yeshua. Yahweh red betekent het. Zelfs de zoon van Yahweh, Yeshua, draagt de naam van Yahweh in zijn naam. Door te zeggen, Yeshua ya Yahweh red Maar we moeten exact doen wat Yahweh zegt. Amen. Doet u het allemaal? Je moet dus exact doen wat Yahweh zegt. Nou klinkt dat een beetje vervelend. Je moet gewoon doen wat hij gebiedt. En er zijn miljoenen mensen, ook christenen... die zeggen, ja dat kan allemaal niet hoor. Terwijl hij zelf in Deuteronomie 30 zegt... dit is zo eenvoudig om te doen, deze geboden zijn niet zwaar. Maar er hangt een zegen aan of er hangt een vervloeking aan. Lieve mensen, als je doet wat de Vader zegt... Leef je leef je onder de zegeningen van Jahwe en is de vreugde ondanks pijn. Maar als je van die weg afgaat en je gaat het anders doen als dat hij zegt... ...kom je uiteindelijk in de benauwde situatie. We gaan een paar teksten met elkaar lezen. Hier gaat het over de naam van Jahwe en het moet geheiligd worden. Moet je luisteren. Dat woordje geheiligd... ...ik kan natuurlijk ook gelijk naar Leviticus toe... En naar andere teksten in de Torah, daar zegt God de Vader, ik ben heilig. En hij zegt tegen u, wees heilig. Dus het is gewoon een gebod van de Vader, wees heilig. Als we gered zijn door het bloed van Yeshua, het is de duurste prijs die God ooit kon betalen voor ons. En we gaan lopen rommelen langs de kant van de weg, heb je echt een probleem. Want als je zelfs het bloed van Yeshua niet meer zo hoog acht, waardoor we verzoend zijn met de eeuwige, heb je eigenlijk al een probleem in je leven. Moet je luisteren, ik denk ik zal Petrus nemen, want Petrus citeert uiteindelijk Leviticus. Er staat in geschreven, zegt Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. Wat was heilig ook alweer? Toegewijd, afgezonderd, volkomen gericht op de wil van je vader. Schitterend leven. Als je dan door het leven heen loopt en je ziet een heleboel mensen die in, in zonde en in veiligheid leven. Met moord en doodslag kwalijk praten en lasteren. Dan denk je, wat een zoosje Sodom en Gomorra, zeg je dan. Dan denk je, oh mijn god, hoe moet het verder met die wereld. Uiteindelijk liep Lot zo door Sodom heen. En God redde hem uit Sodom. Maar dat komt omdat Lot geheiligd leven leidde. Indien gij hem als vader aanroept, dat woordje indien is weer een voorwaarde. Indien je hem als vader aanroept, staat er, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vrezen de tijd van uw vreemdelingschap. Mensen, lieve, wie is die vreemdeling? Dat zijn er maar een paar. Dan moeten we nog heel wat onderwijs gaan geven. Wie zijn er nog meer vreemdelingen? Sommige mensen reageerden pas op de tweede keuze hoor. Wij zijn allemaal vreemdelingen hier op aarde. Of vindt u het lekker in Sodom en Gomorra? Die tijd is achter ons, want we hebben in Sodom en Gomorra geleefd voordat we de Heer leerden kennen. Hebben we dingen gezocht om onze eigen ziel te bevredigen. Maar we zijn er niks beter van geworden. Op de dag dat we leerden wat de liefde van de Vader was, gingen we zorgen voor onze naasten. Want wie hem lief heeft, moet ook zijn naasten lief hebben. Als je je naaste niet lief hebt om voor hem te zorgen, dan moet je gaan twijfelen of je God wel lief hebt. Het is gewoon 2 plus 2 is 4. Lieve mensen, we moeten in vrezen de tijd van onze vreemdelingschap leven, zegt Petrus. Wetende dat je niet met vergankelijke dingen met zilver of goud bent vrijgekocht van je ijdele wandel. Dat is het leven in Sodom en Gomorra hoor, je ijdele wandel. Die u aan de vaderen overgeleverd is. Nee, maar met het kostbare bloed van Christus, van de Messias, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat moeten we gaan onthouden als we daar de teksten gaan lezen over. Vergeven. Even wegschuiven maar. Lieve mensen, bid al dus, vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Nou, niet moeilijk hè? De uitvoering is heel wat anders hè? Uw koninkrijk, wiens koninkrijk, vaders koninkrijk komen en nou moet je opletten wat je zegt. Uw wil geschieden, wie kent de wil van God? Niet zo moeilijk hè, we zijn al jaren met elkaar Torah en profeten aan het studeren. Op Sinaï is op een gigantische wijze de wil van God bekendgemaakt. De profeten die moesten altijd optreden omdat het volk de geboden langs de kant gooide en als sodom en gemoren werden. Dus die riepen ze terug tot de wil van God. God zegt gewoon, ik wil dat je het zo doet, dan kan ik je zegenen, dan kun je leven. Als wij gaan rommelen langs de kant van de weg en van de weg afgaan, hebben we een probleem. Niet omdat God het lekker vindt om u te slaan, maar je komt buiten de zegen van God te wandelen. Dus er is iets gebeurd waardoor je buiten de zegen van God staat. Je ervaart zijn vrede niet. Dus je moet terug op de weg van vrede. Lieve mensen, uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Hé, hey, gelijk in de hemel. Ja, zegt iedereen. Ja, natuurlijk, God is in de hemel de baas. Maar op aarde is het de duivel, of niet? De koning van deze wereld is Satan. Maar wie willen we dienen? Als we de wil van de Vader in de hemel kennen, dan zal ik zeggen, al is er nog zoveel stront en modder op de grond van deze wereld, ik zal dwars door de modder lopen, maar de wil van mijn Vader uitvoeren. Het is een beslissing die je neemt, ten koste van alles. Lieve mensen, gelijk in de hemel de wil van God geschiet, ook hier op aarde. Dit is niet een vraag die er staat, wist je dat? Er staat geen vraagteken achter, hè? Of heeft u er een gezien? Dit is dus gewoon een... Je kunt het opdracht zien. Ik vind het mooie, proclamatie. Dat is het wonderlijke van bidden namelijk. Bidden is proclameren, dat is hardop verkondigen, wat Yahweh zegt. Als je maar goed weet wat vader zegt... en jij zegt het en je doet het... dat is pas doen wat er in dit, in dit gebed geleerd wordt. Dus wat zeggen we nou tegen onze vader... Uw naam wordt geheiligd, vader Yahweh. Er is geen naam boven deze naam. Schepper van de hemel en aarde. Die naam wordt apart gezet. Ik zal hem ook nooit ijdel gebruiken. Uw koninkrijk, vader Yahweh, komen. Ja, bedoelt u nou, het zal ooit eens komen? Ja, het zal ooit komen dat vader Yahweh volledig alles in allen is. Als Yeshua alles heeft teruggegeven aan zijn vader en alles één is echt waar dat koninkrijk komt maar uw wil geschiet zoals in de hemel maar ook op aarde maar wie voert nou de wil van God uit op aarde zeg dan gelijk ik zeg het gewoon ik als je naar mij kijkt dan zie je de wil van God op aarde zo of wilt u het anders voorstellen als je nou niet meer bij ons ziet wat de wil van God op aarde is waar blijven we dan als God ons ter verantwoording roept... Zegt hij, Hey, wat heb je met mijn wil gedaan? Ja, hm. ik ben nou eenmaal depressief geboren... Ik zal dat er wel zo blijven. Dat zegt niks over depressiviteit, hè. Het gaat erom, wij kunnen uit elke stroom van modder wegkomen... Want we zijn op allerlei manieren in de put geraakt. Daardoor ben je niet slecht... Want we hebben een zonde natuur. Maar we moeten door de kracht van de Heer... Uit die modderpoel wegkomen. Lieve mensen... Geef ons heden ons dagelijks brood. Daarom bidden we dat een beetje zo vaak. Als we gaan eten, als kinderen leren we dat. Maar staat dat er nou? Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik wil bijna beweren: dat is ons dagelijks brood. Wij denken natuurlijk, ja brood eten, ja prijs de heer, zonder brood kunnen we nog niet eens fysiek leven. We zijn geneigd om altijd te denken om dit voor het eten te doen, geef ons ons dagelijks brood. Maar we gaan dadelijk zien dat ook dat brood wat anders is als alleen maar fysiek brood. Ik wil er vandaag op afgaan, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want we kunnen wel zeggen dat we vergeving van zonde hebben ontvangen... Door het offer van Yeshua. We kunnen wel zeggen we zijn gedoopt. En we zijn opgestaan uit dat watergraf. Met Christus bekleed. Maar laat dan zien dat je handelt als Christus aan zijn kruis. En zeg ik ben bereid om iedereen te vergeven. Ook al willen ze zich niet eens bekeren. Maar ik vergeef het ze wel. Daar komt hij. Johannes 6 vers 51. Yeshua zegt ik ben het levende brood. Kijk over manna... Dat was een wonder wat uit de hemel kwam. Maar ze hebben van dat manna gegeten en wat is er met Israël gebeurd? Ze zijn allemaal gestorven. Wij hebben allemaal brood gegeten. U toch ook, net als ik? Echt waar, er komt een dag, dan sterft u. Of de Heer die moet toevallig morgen terugkomen, dan kunnen we nog veranderd worden in een punt van tijd. Maar zegt hij, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven... En het brood dat ik geven zal, dat is, is mijn vlees. Hoe eten we van het vlees van de Heer? Voor het leven van de wereld. Er staat niet eens dat het voor de Joden is, hoor, voor Israël. Hij geeft het voor het leven van de wereld. Wij krijgen deel aan de verbonden van Israël. Door de Yeshua, dat is de redder van Israël, te aanvaarden in ons leven. En daarmee gaan we gewoon het verbond met de gaan. Het bloed van Yeshua vloeit voor uw zonde. Welke zonde zou u nou nog willen doen? Terwijl je weet dat het zijn leven gekost heeft. Dat is bijna het bloed van Christus verachten. Wat blijft er nou nog over als je nu willens en wetens gaat zeggen, ik ga eens lekker zondigen? Dat gaat toch niet meer door je hoofd heen? De wereld zondigt met plezier. Bent u nog steeds een zondaar? Well, nee, natuurlijk niet. U bent door het geloof in Christus, gereinigd door zijn bloed, met hem doodgegaan in het watergraf, opgestaan in uw leven. U bent zonen en dochters van God geworden. Door het geloof in Yeshua. Je bent geen zondaar meer. Wie van u struikelt er wel is? Nou, dat vind ik eerlijk. Maar dat struikelen... Heb je helemaal geen plezier in? De keren dat ik gestruikeld ben, ik heb er echt pijn in mijn hoofd van gekregen. Ik zeg, vader, dit wil ik nooit meer. Dan ik goed, knul, sta op, ga verder. We blijven zonen en dochters van God en verantwoording verschuldigd tegenover onze schepper. En dat is maar heerlijk ook. Wij zijn geen zondaden, maar we zijn zonen en dochters van de levende God. Wij zijn geestelijk verwekt. Mooi, hè? Je kunt alleen maar geestelijk verwekt worden door het woord van Jaweh. We gaan het volgende stukje nemen. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlost ons van de boze. Het is toch wat? Wat denkt u nou als je dat leest? Leidt God u in de verzoeking? Denkt God, wacht eens even, laat ik Willem eens eventjes in de verzoeking leiden. Zou God ons in de verzoeking leiden? Het gaat om, verlost ons van de boze. De boze zal op onze weg komen en ons misleiden, om te verleiden. Alleen het wonderlijk is, als we in de zegeningen van de Heer lopen, wat voor een muur gaat hij om Israël bouwen? Welke muur staat er om Job heen? Er komt zelfs een discussie in de hemel tussen God en Satan. En dan zegt Vader in de hemel: Heb je ook mijn, uh, mijn knecht Job gezien? Zegt hij. Niemand zo rechtvaardig als hij. En dan zegt Satan: Ja, het gek hé. Hey. Hallo. Je onttuint hem. Je zet er een muur omheen. Hij is niet eens te pakken. Maar je moet die muur maar eens afbreken. Zet hij Kijk of hij je niet vervloekt. Lieve mensen, als je in de vrezen van de Heer leeft, komt er een muur omheen. God leidt je nooit in de verzoeking. Maar denk erom: Als je in de verzoeking gebracht wordt, leidt hij er wel doorheen. Want je kent zijn woord. Het gaat erom, hoe lezen we nou het Onze Vader? Het is een keuze om te doen wat je bidt. Het is niet zeggen, het is Gods water, vloeit maar over zo'n weer. God uw wil geschieden. En dan gaan we kijken wat er over ons leven komt. Echt niet waar. Ongeacht wat er in je leven komt, jij gaat de wil van God doen. Word je verslagen in je leven, ga de wil van God doen en overwin. Het is geen vragend gebed, het is een proclamatie. En door de proclamatie van dit gebed ga je overwinnen. En we zullen u laten zien hoe het heerlijk gaat werken. Vers 14 van Matthäus 6 zegt het volgende. Dit staat namelijk rechtstreeks achter dit gebed geschreven. Want voorwaarde indien gij de mensen hun overtreding vergeeft. Daar komt ie. Dit heeft met brood eten te maken hoor. Zal uw hemelse vader ook u vergeven? U denkt toch niet dat hij u, zonen en dochters, minder behandelt als Yeshua? Zijn eigen zoon was bereid zijn moordenaars aan het kruis te vergeven. Hij zal u toch niet anders behandelen? Zou je een bastaard wezen? U bent zonen en dochters of u bent het niet? Als je nou in die verzoeking gebracht wordt... Dat doet vader niet, maar hij leidt je er wel in hoor. Hij gaat je er helemaal doorheen leiden. Indien gij de mensen overtredingen vergeeft, zal uw vader ook u vergeven. Dit is pure praktijk, je moet dus gaan doen wat vader zegt. Maar, zegt hij, indien gij de mensen, mensen, mensen, meervoud niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Want wat voor een zin heeft het om u al uw zonden te vergeven. En u bent niet bereid om als een zoon van God te leven ten opzichte van je medemens. Zelfs al komt je vijand zonder eten bij je in de straat. Dan zeg ik, ik heb een boterham voor je. En dat noemt dan de Bijbel hete kolen op zijn hoofd leggen. Dan moet je het niet doen vanwege die hete kolen. Maar die hete kolen die zullen hem tot verandering van zijn gedrag moeten brengen. Tot hij zegt jongen jongen jongen. Ik ben zo lelijk tegen hem geweest. Hij geeft me te eten. Daarmee maakt die vijand van u door u heen kennis met je vader. Zo kan je mensen veranderen. Kijk eens lieve mensen. Ik heb er maar een plaatje bij gezet. Hoe de engel met het boek des levens opent. En hoe die man daar voor de troon van God staat. En in de troon van God liggen de tien woorden. Tien geboden. En er staat Yeshua naast hem. Zit die vader. Hij heeft op mij vertrouwd. Mijn bloed is voor hem vergoten. Die engel die staat dat boek open te doen. En die vindt allemaal lege bladzijden. Zei, kijk nou toch alles is weg. Zo. Ja al zijn zonden zijn weggedaan. Maar als u de zonden van de mensen niet vergeeft. Dan blijven al je eigen spulletjes in dat boek staan. Hoe denk je ooit voor Gods troon te kunnen komen. Terwijl je iedereen zijn zonden vasthoudt. En die heeft dat gedaan. En die heeft dat gedaan. En die heeft mijn pijn gedaan hier zo. En die heeft me vernederd. En die heeft eikel tegen me gezegd. Nou, je mag tegen mij alles zeggen, maar niet dat ik een eikel ben. Dan ga je te ver. Kunt u voorstellen hoe dat werkt? In Lucas, toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem. Daar en ook de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde mensen. Jezus zei, de Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten het ook echt niet. Ze snapten het ook echt niet als ze hun eigen Messias doden. Hoe konden ze de plan van God doorzien? Ze wilden van hem af, maar het werd juist hun redding. Als Pinksterdag komt, dan gaan ze het horen. En dan valt ineens door de heilige geest het kwartje. Wie hebben ze vermoord? De Messias, die al vanaf Adam en Eva beloofd was. Hebben zij vermoord, maar oh mijn God, wat moeten we doen? Nou zo Petrus, bekeer je nou? Dan zei hij, ook heilige geest ontvangen. Dat kwartje dat moet gaan vallen. Ja, inderdaad, dat is pure genade. Dat is een miljoenen vermogen wat valt, wat niet te betalen is. Maar het kwartje van de verzoening, ja, dat moet echt vallen. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat te doen. We zullen er gauw op verder gaan. Matthäus 18 vers 21 en 22. Toen kwam Petrus bij Yeshua en zei: meester, heren, curios, hoeveel maal, moet mijn broeder, nee, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Heb je erover nagedacht? Hoe snel bent u geraakt en geprikkeld als iemand iets serieus zegt? Misschien nog niet eens lelijk bedoeld, maar je zegt ineens in je hart, ah, wat een rotopmerking. Misschien bedoel je het helemaal niet zo hoor. Je voelt je er echt niet prettig onder. Maar je kan wel met die doorn blijven leven en altijd van die broer of die zus denken, ja die heeft toch niet zo'n leuk ding tegen mij gesproken. Ik vind het een beetje eng het. Ze kan wel mooi zingen, maar het is toch een eng het. Hé, <lacht> ken je dat? Jammer. Hoeveel maal zal mijn broeder of zuster tegen me zonden en moet ik het vergeven? Tot zeven maal toe, zegt hij. Ik denk dat Peter is gedacht het was: heel wat, zeven keer. Echt niet waar. Nou, u weet al lang het antwoord natuurlijk. U bent al, sommigen zijn ouder dan ik, dus ze weten het al lang. Hebben ook helemaal geen probleem meer, denk ik. Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal. Lieve mensen, wat je ook aangedaan wordt. Vergeven ter plekke in je hart. Want dan raakt het je ziel niet meer van binnen. En dan zeg je ook niet: Ah, oh, wat doet dat zeer? Hoe bedoelt u? Denkt u dat u mij nog zeer kunt doen? Je kan nog maar beter een andere keus maken, zoals Paulus het zegt. Ik vergeef al van tevoren. Hebben we helemaal geen problemen. Nou, Matthäus 18, vers 23. Lieve mensen. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Wat is nou het koninkrijk der hemelen? Ik zal het elke keer aan u vragen als het op het bord staat. Waar is het koninkrijk der hemelen? Is het alleen in de hemel? Echt niet waar. Regeert God ook op aarde? Ja, waar, de duivel doet het voor een tijdje omdat Adam zijn hele zaakje aan hem heeft overgedragen. En de mensen volgen die zondige weg. Daarom is Satan koning over hun. Maar God regeert hoor. Dat zeker weten. Over de dood, daarom zullen we ook uit de dood opstaan. Wat? Maar God regeert. Hij is uh, de alleenheerser over het hemel Er gaat niets buiten Gods weten en kennis om. Het is niet zo dat hij een foutje heeft gemaakt, dat ook Satan er is. Alles weet God wat er is. Hij zegt alleen maak een keuze, dan kan ik je zo zegenen, dat je weg naar boven gaat. Hij praat hier over het koninkrijk der hemelen en dat vergelijkt hij als een koning ja, die een afrekening houdt met zijn slaaf. Wie is de koning? Vader God. Yahweh. En die houdt afrekening met zijn slaven. Met zijn dienstknechten, met zijn knechten. Het woord slaaf, wij denken natuurlijk alleen maar aan, aan, aan slavernij. Nee, wij zijn de dienaren van de heer, wij zijn dus de slaven. Goed onthouden mensen, waar gaat het om? Toen hij begon te rekenen, dat is de koning, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Hebt u zoveel schuld bij God? Erwaar, ons hele leven was weggedaan, we hadden geen hoop meer. De wereld heeft leeft zonder God en zonder hoop. Maar op het moment dat we Yeshua leren kennen, krijgen we deel aan de verbonden van God met Israël. En ineens komt er hoop. Want de redder van Israël is Yeshua en we zijn aan Israël toegevoegd. Wij zijn met God overwinnaar geworden. Wij hadden meer dan 10.000 talenten schuld. U kent de gelijkenis omdat hij niet bij machten was te betalen, beval de koning hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en met alles wat hij bezat. Ik ga hem maar verkopen. Vindt u het prettig als het zo gaat? Echt niet waar. Wij konden echt niet betalen. Onmogelijk dat wij konden betalen. Waarom gaat hij ze verkopen? Opdat er betaald kon worden. Er moest betaald worden voor de schuld van die knecht en van die slaaf. Er moest betaald worden. Opdat er betaald wordt. Luister goed. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven... ...die hem honderd schellingen, dat was maar tien keer een dagloontje, schuldig was. Hij greep hem bij zijn keel en zei... ...betaal wat gij schuldig zijt. Het gaat om de kloe van de zaken. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend. Zegt: Heb geduld met mij, ik zal betalen. Het gaat maar over tien dagloontjes. Heb even geduld, dan kan ik het zo voor je. Ja? Nou, deze beste man die daar links van het scherm staat, die was hem dus net 10.000 zilverstukken. Een talent zilver weegt 45 kilo. 10.000. Ongelooflijk wat die man een schuld kwijtgeraakt is. Wat, wat, had die, wat had die vader ook weer gezegd? Weet nog even terug? Opdat er betaald kon worden. Weet u nog de geschiedenis wat er gebeurd is? Ja, ik heb het alleen niet geprojecteerd voor u. Wat zegt hij tegen die man met die grote schuld? Oké, okay. hij ah, gaat heel dat zaakje verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen erbij. Maar die koning krijgt medelijden met hem met een akkoord, zit ik vergeef het je. Nou, dat is zuchten. Dat is onze eerste liefde die we met onze vader hebben gemaakt. Janneke begon daarover. Maar dat is de eerste liefde die we ontdekken als vader bereid is al onze zonde schulden betalen. En hij doet het door de dood van zijn eigen zoon. Nou, als u dat offer nou nog onder de tafel houdt of eigenlijk onrein acht. Of je gaat toch door met zonde, je gaat toch weer aan je schuld bouwen, lieve mensen. We gaan exact krijgen wat hier is gebeurd. Die slaaf die gaat weer weg, al zijn zonde en schuld is weg. En dan zegt hij tegen zijn medeslaaf, die honderd schellingen, die tien dagloontjes, zegt hij. Ik grijp je bij je keel, je moet betalen. Betaal wat je schuldig bent. En de medeslaaf nu wielp zich voor hem neer en zegt, heb geduld, ik zal zeker betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, zette hem gevangen totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Vindt u het prettig? Dat is een van de medebroeders van ons, hè? deze slaaf. Wij zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Onze schuld is weggedaan. En nog zeggen we tegen onze medebroeder en zuster. Je hebt ooit eens een lelijk ding tegen mij gezegd. Ik mag jou eigenlijk niet. Ja, dat zeg je natuurlijk niet. Je zegt alleen maar dat En je staat samen de heer te loven. Maar in je hart is het een rommeltje. Echt waar. We moeten er wat uit gaan leren. Toen ontbood de heer die koning hem en zei tot hem, jij slechte slaaf, je staat wel met je handjes te loven en te prijzen, maar je haat je broer, je haat je zus, je bent boos op die, je bent boos op die. Ik heb helemaal geen vreugde meer in je gezien. Slechte slaaf, zegt hij. Al die schuld heb ik je kwijtgescholden, daar gij met mij dringend had gevraagd. Had gij geen medelijden moeten hebben met die medeslaaf? ...zoals ik medelijden heb gehad met u. En zijn meester, dat is God... ...die wordt toornig, Gaf hem in de handen van de... ...zo, dat is heftig... ...totdat hij hem alle verschuldigen zou betaald hebben. Nou, dat lukt nooit... ...want hoe kunnen wij nou onze schuld betalen tegenover God? Gaat helemaal niet. Weet u wat folteraars zijn? Het is te simpel om het demonen te noemen... ...ik wil het ook niet doen. Maar als we met een schuldprobleem zitten... Doordat we andere schulden niet vergeven, gebeurt er iets in ons innerlijk, waardoor we voortdurend gefolterd worden. Omdat je eigenlijk die schuld die die anderen jou aangedaan hebben, niet gezegd hebt, vader, mijn schuld is weggedaan, ik doe die schuld van die anderen weg. Ik praat er niet meer over, voor mij is het over, ik geef alles aan u over. Als je nou de mogelijkheid hebt om het te laten zakken, broeder en zuster, laat het zakken. Want al die mensen die jou kwaad gedaan hebben in je leven, waren die door God geleid? Of door de koning van de wereld? Natuurlijk. Mensen die andere mensen pijn doen, doen het niet uit de geest van God, maar uit de geest van de duivel. Nou ben je zo boos op de duivel, dat je in de put gaat zitten, dat andere mensen door een verkeerde geest geleid je pijn hebben gedaan. Dat is niet het leven van een zoon of een dochter van God. Je kan vandaag je zonde en je schuld die je aangedaan zijn, zo neerleggen. Maar kies er dan voor om er nooit meer op terug te komen. Het lijkt wel of ik een gigantisch gewicht ben kwijtgeraakt. Maar die, de druk die de zonde op ons legt van anderen, is vele malen zwaarder. Want dan ga je helemaal tegen de grond aan. Al zo, zegt hij, met een streepje eronder... Zal ook mijn Hemelse Vader u doen, broeder en zuster. Indien gij niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Als ik aan u vraag wie heeft nou het ooit het grootste kwaad in uw leven aangebracht, Dan zeg je, in mijn leven? Je moet dus weten die ik al die dag gedaan heb, ah, daar komt hij. Dat is heftig hoor. Eigenlijk zou je, moet je even nadenken of dat ooit is. Niet... Volgens mij, ik zou het echt niet meer weten. Dan kan je zeggen, ik heb echt alles weggedaan. En zelfs al ga je herinnering komen aan die man of die vrouw die dat gedaan hebt, dan ga je nog achter die man en die vrouw het kwaad zien wat ze gedreven zijn, hebben. Dan zeg je, jongen, jonge jonge, die duivel is toch slecht? Kunt u het me begrijpen? Echt waar, als je het niet doet, kun je als een christen het eeuwig leven hebben ontvangen en denken alles te hebben, maar je ziel wordt vernietigd door de schuld die anderen je hebben aangedragen. In Mark 11, dan zegt Yeshua: heb geloof in God. Tegen wie zegt hij dat? Tegen zijn discipelen. Want hij heeft die discipelen net laten zien dat hij een boom vervloekt had en die stierf binnen een dag, die boom. Hij had ook tegen die discipelen gezegd: als je tegen een berg zegt, verplaats je naar de zee, zegt die gaat die berg naar de zee. Hij zei: je moet alleen niet twijfelen. Je moet geloven. Heb geloof in God, zegt hij. Voorwaar, ik zeg je: wie deze berg zou zeggen. Hé, hey, hef je op en werp je in de zee. In zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen die zegt geschiet, Het zal hem geschieden. Lieve mensen, wij moeten niet de Mount Everest in de, best, in, de, in, de, in de zee zetten. Echt niet de bedoeling. Maar wat is er nou een berg in je leven? Dat is dat wat je naast je kwaad doet. Zet die berg in de zee en laat hem verzuipen. Niet die persoon, maar die pijn die in je ziel zit. Werp hem van je af, op exact dezelfde manier. Weet je wat het wonderlijk is? Markers 11, vers 22 tot 26, daar gaat het over bidden. Wij hebben geleerd om te bidden. Vader 1, 2, 3, 4, dat heb ik nodig, dat heb ik oh, Ik heb zo graag liever een mooie fiets in het rood, bel erop, al die dingen meer. Maar vader heeft vader het nooit over gehad. Je moet de woorden van vader proclameren. En wat je proclameert moet je ook gaan doen. Dan kom je zo uit je depri. Voor Voorwaar ik zeg u, wie zou deze berg zou zeggen? Hier blijkt dus dat bidden en zeggen synoniemen zijn. Kunt u vatten? Bidden is dan niet meer vragen, maar bidden is een opdracht om de woorden van de heer te proclameren. Daarom zeg ik u, nou komt hij, wie zegt het? Yeshua. Daarom zegt Yeshua tot u, en vul nou uw naam in, al wat gij bidt en begeert. Geloof dat gij het hebt ontvangen. Zo, dat is heftig. En het zal geschieden. Je moet niet gaan vragen, vragen, vragen, mag ik? Hm? Wilt u me vrede geven in mijn hart? Gaat echt niet gebeuren, lieve mensen. Ik wil geen ongeloof preken vanmorgen. Maar als u vraagt of God vrede wil brengen in je hart, gaat niet gebeuren. Je moet proclameren hoe God vrede in je hart brengt. Dat betekent zonde beleiden die je zelf gedaan hebt. Het bloed van Christus aanvaarden tot verzoening. En de zonde die je is aangedaan, was ook zonde in je ziel. Die moet je die persoon die het gedaan hebt vergeven, die zonde eruit brengen en op God gaan leggen. Zeg zo, vader, daar laat ik het. Ik dank u voor het offer van Yeshua. Want mijn smarten zijn op Hem gelegd. Dan heb je nooit meer pijn. Dan kun je zelfs degene die je kwaad gedaan hebben, zeggen: dag Piet. Zo heb ik het. Daarom zeg ik u, zegt Jezus, daarom is dus de reden. Al wat je dus bidt en begeert, geloof dat je het hebt ontvangen. Dus op het moment dat je het zegt, moet je al geloven: haha, nou heb ik het, Nou snap ik het. Dat is de belofte van God die valt naar binnen toe. U bent er al de bezitter van. U gaat ook leven alsof u hem al hebt. Wanneer gij dan staat te bidden, zegt hij. Snap u nou wat bidden betekent? Bidden is proclameren van wat God gezegd heeft. Als u dat nou staat te doen, zegt hij. Vergeef wat gij tegen iemand mocht hebben. Opdat uw vader in de hemel uw overtredingen vergeven. Als u nou staat te bidden, onthoud het. ...proclameren van de woorden God. Als je zegt, God is goed... ...Hij is de schepper van hemel en aarde. Door het offer van Yeshua ben ik genezen... ...van al mijn zonden en schuld. Ja? Ik zal in al mijn wegen op de Heer vertrouwen. De wegen des Heer zijn recht. Ja? Voor wie zou ik vrezen? Zou ik voor een mens bang wezen? Je moet dus de dingen gaan proclameren... ...die de Vader zegt. Maar hij zegt er wel wat bij. Als je dan staat te bidden... ...en te proclameren... Vergeef nou wat je tegen iemand hebt, opdat de Vader in de hemel uw overtredingen kan vergeven. Als u dus nog met een last in je ziel loopt, waardoor je tegen de grond aangaat, schijnt het onmogelijk te zijn voor de Vader om je op te heffen. Je kan bidden tot je een ons zweegt, maar je moet opstaan en zeggen wat God zegt. Amen. Als we God gaan loven, dan doen we dat met z'n allen veertig hier zo. Strekken we onze handen en zeggen, oh mijn God, wat zijt gij groot. U bent schepper van de hemel en de aarde. U heeft die volk door de woestijn geleid. U heeft de, de rode zee gesplit. We zullen van de grote daden Gods vertellen. Wat hij vroeger doet, doet hij vandaag ook, want hij is niet veranderd. Vindt u het mooi om dit zo te horen? Het is een zegen om te vergeven. Als je nog maar op iemand boos bent, kies ervoor vandaag om het af te leggen. Indien gij echter niet vergeeft, er komt die voorwaarde weer, zal ook uw vader die in de hemel is uw overtreding niet vergeven. Dat zegt Willem Verdouw niet, dat zegt de Heer. Hij zegt: Ik was bereid Yeshua te geven voor je, zegt hij. En ben jij niet bereid om die paar euro's te vergeven die ze je aangedaan hebben? Nou, dan vergeef ik je toch ook niet. Maar als je met dat onvergevingsgevoel rondloopt, heb je echt pijn in je buik. Dan zit je ziel tegen de grond aan En dan zeg je, mijn broer, mijn broer, wat loop je toch ontzettend moeilijk rond. En als je dan verder vraagt, is het altijd iets wat anderen hun aangedaan hebben. Ze hebben alleen niet geleerd te proclameren wat God zegt, want velen kennen het woord van God ook niet. Je moet het elke dag lezen en proclameren. Er moet een vreugde zijn om dat woord van de heer te openen... en zeggen, ja vader, God, dit is recht. Ik kies voor gerechtigheid, ik kies voor recht. Wat zal het me bommen wat anderen me aangedaan hebben? Ze kennen gewoon God niet... en omdat ze God niet kennen, daarom voel ik me gekweld. Lieve mensen, we zijn er bijna. Ik wil de prediking afsluiten met een goede nadenker. Ik hoop dat u met me mee gaat lezen... ...om te gaan zien wat de lamp is. Kent u hem al? Er moet iets gaan vallen bij u. Hier moet het gaan vallen. De lamp van het lichaam is het oog. Doet de lamp eens aan. He? De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan het oog zuiver is... ...zal heel uw lichaam verlicht zijn. Zo... Is uw lichaam verlicht? Kunt u al dansen voor de Heer? Wat een vreugde is om een kind van God te zijn? Echt waar? Hoe komt nou je oog zuiver? Ik heb in mijn leven filmpjes gezien... en ik weet zeker dat ik er geen zuivere ogen van kreeg. Alleen maar als voorbeeld, hè? Dat was heel lang geleden, hoor. Het gaat erom... hoe worden mijn oogjes nou zuiver... Dan moet ik dus ergens naar leren kijken. Hij zegt, indien voorwaarde uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Nou, laten we de volgende maar lezen. Misschien, misschien wordt die beter. Maar indien uw oog slecht is, zal uw hele lichaam duister zijn. Bent u het met me eens dat het uitmaakt waar u naar kijkt? Waar richt je nou je oog op? Of op vader Yahweh en zijn woord, Yeshua en zijn genade? Dan denk, je, Oh, mijn God, ik ben zo blij dat ik een kind van u ben geworden. Ik zal het laten zien dat ik een zoon van u ben. Of richt je je oog op de duivel en al zijn kwade streken? En is daar je hart nog mee betrokken? Dan denk je, ja, ik mag daar eigenlijk niet naar kijken, maar hè, zo. Een beetje zo doen, dan denken ze dat God het ook doet met zijn wetten. Wij kijken naar de duivel of zo, meneer. Lieve mensen, doe je oog daarvoor dicht. Als je inderdaad op het kwaad ziet wat u is aangedaan... en als dat dan je lampje is... als die duisternis uw licht is... Hè, hoe duister zal dan je lichaam zijn, je ziel zijn. Waar richt je je oog op? Dus als je depressief, moe en verslagen bent... Ook al doe je nog zonde, waarvan we allemaal niet weten. Er zijn een heleboel dingen die we kunnen op ons achtergrondje kunnen doen. En je bent er helemaal niet lekker mee hoor. Dan moet je stoppen met naar dingen te kijken waar je vuil van wordt. Dat is zalig, wist u dat? Je moet je ogen richten op wat ja, God gezegd heeft. Daarin is leven. Goed, indien komt die voorwaarde weer... Nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? En daar staat geen vraagteken hoor. Ik heb hem wel lekker uitvergroot, maar er staat een uitroepteken. Dus nu spreken we tot elkaar als gelovigen, lieve mensen. We zitten hier niet als ongelovigen. We zitten met elkaar om het lichaam van Christus te bouwen, zodat we namelijk allemaal kunnen getuigen, blijmoedig kunnen zijn, elkaar kunnen helpen. Om uit die strom te komen. Hier zegt de Jezus heel duidelijk. Indien nu wat licht in u is, duisternis is. Je kijkt dus naar de duistere dingen. Je kijkt dus op je problemen. Maar niet meer op hem die de problemen oplost. Dus als je nou op je duisternis zit te kijken. Dat is dan je licht. Als dan alles in jouw duisternis is. Hoe groot is dan die duisternis? Nou, dat zie je dan aan de verslagenheid van de ziel. Vindt u dat fijn om te horen vanmorgen? Het is niet om je depressief te maken, hè? Het is juist om je die hoop te geven, om je ogen te richten op wat licht is en op dat licht te gaan lopen. Als hij dan bidt, zegt hij, dan moet je zeggen wat Jaweh zegt. Maar dan moet je ook gaan doen wat hij zegt. Dan kun je zelfs in de grootste martelgang zeggen, dat is de vreugde van de Heer. Zelfs al moet ik sterven in die strijd, dan zal ik maar sterven. Er komt dag de dag ook ik opstaat uit. Echt waar? Mensen, ik vind dit zo ontzettend mooi. Leef in het licht en vergeef, is de opdracht voor vanmorgen. Vergeef en ontvang vergeving. En dat kunnen we zeggen omdat we broeders en zusters zijn. Ik hoop dat de shalom van deze Shabbat uw hart zal vervullen. En dat je uitbundig zal zijn in vreugde. Laat alle vuiligheid en duisternis vallen vanaf dit moment. Echt waar? Want als iemand verslagen is door het kwaad dat hem aangedaan is, is die ziek. Zodra je die ziektekiem eruit legt, zeg nou je: ja, hier laat ik me niet meer de ziek maken. Eruit met dat beest. Dan ga je opstaan. Bij vergeving is genezing. Als je nog tegen die persoon kan zeggen: Je hebt me zozeer gedaan toen en toen. Stel voor dat die man zegt, heb ik nooit geweten. Het spijt me dat ik het gedaan heb. Dan zeg je, ah, oh, hij heeft excuus aangeboden. Maar als je daarop moet wachten, 9 van de 10 keren hoor je dat nooit. Dan moet je gewoon zeggen, vader ik vergeef hem. En wat recht is en onrecht is, dat leg ik in uw hand. Nou zijn we boos op die persoon. Eigenlijk willen we wraak hebben, we doen lelijk tegen die persoon. Want een boterham eten kunnen we er echt niet meer mee. Maar juist onze boosheid, dat is onze gerechtigheid die we uitvoeren, brengt ons in vernietiging. Daarom moeten we al die boosheid in de handen van Jawe leggen. Het is verzoend door het offer van Christus. Vader die rekent af als er afgerekend moet worden. Maar hij rekent ook met u af als u niet vergeeft. Hij zegt: want ik kan je ook niet meer vergeven, zegt hij. Dus het is een hele moeilijke situatie, maar het is een vreugde om te doen wat Jawe zegt. Amen. Lieve mensen, vergeef en ontvang vergeving. Ik wens u een Shabbat Shalom toe.